In de Randstad viel op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het knooppunt Terbrechtseplein. Dat komt door de viel op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen de knooppunt plein en Kleinpolderplein staat 4 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij. Tot zover de verkeersin. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Goedemiddag. Leuk dat u er weer bent, ondanks het zwagreinige weer buiten. Nou, ik ben er ook weer op. Ja, ik ben alleen vandaag. Ben Zielig hè, dat ik alleen ben. Ja, ik zou er ook al gisteren al. jongenje jongens. Uh, vandaag als alles uh, mee zit en de post werkt, dan uh, krijgen we stroom meteen natuurlijk het regio-nieuws en uh, de bioscoopagenda vandaag. En voor de rest uh, heel veel lekkere muziek. Veel nieuw ook, heel veel nieuw zelfs. Niet allemaal even mooi natuurlijk, maar we hebben weer een aantal aardige nieuwe platen, nieuwe releases en zo. Dat is natuurlijk altijd wel leuk. En dat allemaal natuurlijk lekker vermengd. Ik ben een beetje oud. Ik zag dat mijn collega Rob Harms gisteren zeer actief was met het toevoegen van nieuwe muziek. <lacht> ja, dan ben ik weer zo. Dan jat ik dat gelijk. Hè? Ja. ja, dan ben ik een dief van het zuiverste water. Haha. <lacht> ja, dat is het mooie van zo'n medium. Dat je gewoon lekker met muziek kan jatten. Ja. Op. Maar in ieder geval we weer een leuke lijst. En, uh, het is woensdag, het is uh, 9 juli vandaag. Het is zag uh, zaggerijnig weer buiten, het regent en zo. Nou, ik hoop dat het een beetje opknapt. Straks om twee uur natuurlijk ook nog de vinyljaren. Vandaag ga ik eigenlijk doen wat ik 14 dagen geleden had willen doen. Ja, toen door uh, allerlei internetstoringen en zo ging dat niet door. Bij mij thuis dan, he. niet hier in de studio natuurlijk. Je stoort nooit wat. Maar uh, bij mij thuis, he. we zitten helemaal fouten. He. En, uh, ja. Dus uh, 14 dagen geleden was het de sterfdag van Michael Jackson. En uh, ik denk, nou ja, toen had ik het plan om, om uh, dat een beetje te gedenken. Nou, ik denk, weet je wat, ik laat die LP's gewoon staan en ik neem ze vandaag mee. Dus straks in de vinyljaar gaan we thriller draaien. Natuurlijk het meest verkochte album van Jackson ooit. Verder heb ik een LP'tje meegenomen van de hele jonge Jackson 5. Mijn eerste plaat. LP dan. En verder heb ik een heel apart, die heb ik u afgelopen maandag gedaan gekomen. Een heel aparte plaat. Het is niet helemaal gaaf meer, want ik heb hem in de tijd gereisd, gedraaid. Dus hij zal wel een beetje tikken en zo hier en daar. Maar het is wel een unieke plaat. Die heet Reflections. Dat is van de New York Rock and Roll Ensemble. Die plaat is helemaal nergens meer te krijgen. Ik heb het nagezocht. Zelfs niet op cd. Nergens meer te vinden die plaat. Maar het is wel een uniek document. Want het is... Uh... Het is een plaat die... Uh, het New York Rock'n'Roll uh, Ensemble. Een, een groep uh, New Yorkse muzikanten. Onder andere toch wel met een klassieke scholing. Hele aparte bezetting ook. Gemaakt heeft op muziek van de Griekse componist Manos Hachidakis. En dat is een hele mooie plaat. Hele aparte dingen. Laten is tussen uh, zo'n 44 jaar oud. Maar ik hoop dat u daar straks van geniet in de vinyljaren. Goed, nu eerst gewoon hier muziek. Hier is hij, bade. Hide no more. Zomer of winter. Altijd weer ZFM You like perfection, some kind of holiday. You got me thinking that we can run away. You wanna take you there? You tell me when oh, oh oh oh But then I asked for your number Said you don't have a phone It's getting late now I gotta let you know that Carry the heavy load Man made the electrolyte To take us out of the dark Man made the boat for the water Like Noah made the ark Those men make them toys. Check it out, summer met Don't stop. En daarvoor weer de Hide No More van. Hey, uh, Ja, was even, even. een probleempje oplossen. Dus. Uh, even laten draaien en dat komt ons voor. af en toe. Dus ik denk nou niet dat ik te lui ben om de paard af te kondigen. Maar ja, er moest even. wat uh, anders gebeuren. Ja? Zo is dat nog. Gebeurt dat als die dingen. Goed, what's love got to do with it? Tina Turner uit de jaren 80. En uh, we gaan uh, door met... Uh, ja, we gaan eigenlijk mee door, weet ik veel. Met een jingle, denk ik. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. <hahaha> ja, dan weet je ja, dan weet je tenminste waar je naar luistert. Dat is altijd wel handig. Dit is Doten En het, dat heet Home. Grote hit op dit moment.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 To the so the sound of the wind is whispering. in our town till the point where we drive as it Met die harpen, nou, hè? dat wist u waarschijnlijk nog niet. Maar, uh, of misschien ook wel. In ieder geval, uh, het nummer uh, dat heet uh, Home. This is John Legend. All of me. Oh, what would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning. No kidding. I can't pin you down. What's going on? mind I'm on your magical mystery ride and all your edges All your perfect imperfections Give your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 Oh Dat nummer dat heet All of Me. Can you give me all? Toch moet je soms dingen beter voorbereiden. Oh. Heeft er iemand nog een goed exemplaar van de LP Thriller? Want die van mij, daar zit een knik in, dat weet je niet weten. <lacht> dus die is niet te draaien. Dus als, als u toevallig nog een goed exemplaar van de LP Thriller hebt liggen... dan nou kom hem dan even brengen, dan kan we hem nog draaien. <lacht> Nico en Vince. Am I wrong? Ja. Tell me. Ja, je een plaat draaien in de vernieljaren. En dan haal je hem uit de hoes. En dan zit er een knik En nou, het lijkt de, het lijkt de zee voor zand wat wel. Dus, euh, nou, die is helaas in de prullenbak beland. Dat is niet meer te draaien. Helaas. mocht u een goed uh, vinyl exemplaar van Thriller thuis hebben beleggen... en u bent toevallig in de buurt bij de Tolweg... Nou, uh, of u woont hier vlakbij of zo, weet ik veel... Nou, we, uh, mogen we hem dan even lenen voor de vinyljaren... anders moet ik het weer digitaal gaan doen... en dat vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. Dus uh, mocht, u, mocht u hebben het album Thriller, het originele album... Op finiel. En u wilt hem even aan ons afstaan. Dan zouden wij dat zeer prettig vinden. We beginnen om twee uur. Dat er niet straks iemand om vijf uur aan komt zetten. Want dan hebben we het geen nut meer natuurlijk. Nee, zo werkt dat gewoon. Nou, Mocht u in de buurt zijn. En u mocht die LPF. Graag dan. Graag dan. Upside Down. Jack Johnson.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 There's no stopping curiosity. I wanna. As I roll along, I begin to find Things aren't always just what they seem I wanna turn the whole thing upside down I'll find the things they say just can't be found I'll share this love I find go away Please don't go away Please don't go away Is this how it's supposed to be? Is this how it's supposed to be? Ja, en dit is van Anne Clark. Girl, every minute, 16 minute an hour. Graving for a bite of your touch, yeah.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 With sweet taste. Als nou, we nog steeds naar ZFM luistert, natuurlijk, op deze prachtige woensdag. ZFM op 106.9 is zon, -Zee. zandvoort en zon -Zon -Zon ja. ja. <totototot -Klacht> nou, die zon in die zee, daar zie ik niet zoveel van hoor. Ik zie een grijze lucht met heel veel regen en uh, weet ik het allemaal niet. Maar... Uh, uh, Weinig, uh, weet ik veel. Dit is die Alman Brothers Band, Ramblin' Man. Van uh, die Alman Brothers Band waren dit The Hollies en die wel met Ellen Clark. <laughs> Geen Alain, maar daar is dan weer Ellen. Ja. ja, toevallig. Zo zie je hoe snel het allemaal verwarrend kan zijn. Long Call Woman in a Black Dress heet uh, het liedje van uh, uh, The Hollies. Jawel, helemaal. leven het ritme van Zandvoort ook op internet. Hmm. www.zfmzandvoort.nl It's the stones. En uh, nood.nl tegenstaan behalve nu op gr. Daar staat hij dan wel op. Oké, okay, dit nummer dat heette dus de Honky Tonk Women. And this the screen is Clearwater Revival. Down on the corner. Ja, u heeft uh, nog even het regennieuws moeten missen. Misschien dat het volgende uur komt. De is vertraagd, zou ik maar zeggen. Maar, uh, misschien komt het nog aan. komt wel goed hoor. Dus die, die man uh, zit uh, tegen de wind in op de fiets hè, en zo. En, uh, well, met die brief he, waar het nieuws in zit van doorheen nog wat toe. Nou, oké, okay, misschien uh, straks de tweede uur. Ik hoop het. We gaan op naar het uh, NOS nieuws van 1 uur. En uh, daarna zien we u terug voor nog een uurtje. Oh ja, en ik zeg het nog maar een keer. Mocht u toevallig in de buurt van de studio wonen en u heeft een goed exemplaar... ...viniel dan van uh, Thriller van Michael Jackson liggen. Ah, mag ik hem dan lenen? Het exemplaar ik dat had ligt nu in de Kliko. Uh, ja, daar zat een golf in. Dat leek wel een berg. Een alp. Dus uh, die was echt niet meer te draaien. Had ik thuis moeten controleren, maar ja goed. Haal hem uit de hoes en oeh, oeh, oeh. Dus mocht u hem hebben, nou graag. Voor twee uur dan wel hè. Om uh, twee uur beginnen we met het programma. Ja. Als je er om vijf uur mee aankomt, heb je het geen zin meer. Dat denk ik niet eens meer. Goed, we gaan naar het nieuws en het weer van 1 uur. Tot zo.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 De vakbonden zijn bang voor banenverlies bij Air France KLM na de winstwaarschuwing van gisteren. Het luchtvaartbedrijf gaat het nagestreefde resultaat van 2,5 miljard niet halen. Vakbond de Unie houdt rekening met een nieuwe reorganisatie. Het merendeel van de Nederlandse jihadisten die zijn omgekomen in de burgeroorlog in Syrië komt uit de regio Den Haag. Zeven van hen komen uit Den Haag zelf, vier uit Delft. Burgemeester van Aartsen van Den Haag heeft die aantallen bekendgemaakt... na vragen van de groep De Mos. De gesneuvelde jihadisten zijn alle mannen. In totaal vertrokken uit Den Haag 33 strijders naar Syrië en Irak. Onder hen waren vier vrouwen. Zes mannen keerden terug. Het is nog onduidelijk wie de nieuwe president van Indonesië wordt. Volgens de exitpolls zijn de verschillen tussen de kandidaten klein. De strijd gaat tussen gouverneur Jokowi van Jakarta en ex-generaal Prabowo. Beiden hebben de overwinning opgeëist. De stembureaus sloten vanmorgen om acht uur Nederlandse tijd. De officiële uitslag wordt over anderhalve week verwacht. Bij de Iraakse stad Hilla zijn 50 lijken gevonden. Vermoedelijk zijn ze geëxecuteerd. Veel slachtoffers waren gekneveld en geblinddoekt. De lichamen werden gevonden in een veld net buiten Hilla, zo'n 95 kilometer ten zuiden van Bagdad, waar vooral chiten wonen. Of de slachtoffers Chiite of Soenieten zijn, is niet bekend. Ook is niet duidelijk wie achter de executies zit. Het peloton in de Tour de France slaat vanmiddag twee kasseienstroken over. De organisatie vindt ze te gevaarlijk. Door de zware regenval staan de kasseienstroken onder water. De stenen zijn daardoor te glad om veilig overheen te fietsen. Het weer bewolkt en in het midden en zuiden van het land valt langere tijd regen. In het noorden en noordwesten buien, maar ook vaak droog en soms klaart het op. In het noordoosten wordt het 22 tot 25 graden, in de rest van het land 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.